Na drie uur, welkom bij U2 alweer van Zandvoort op zaterdag. Op deze witte dag, het is echt flink aan het sneeuwen geweest buiten en er ligt een flinke pak hier in Zandvoort. Trekken we ons niks van aan, wij gaan ons wel voorbereiden op de ijsbaan. Daarover straks veel meer. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Wat ze dadelijk in de uitzending? Leo Misweek ja. daarover. Die gaat ons uh, helemaal bijpraten over de stand van zaken in de voorbereidingen van de ijsbaan... die op het Traathuisplein uh, komt te liggen. En ik ben benieuwd hoe ver uh, de zaak gevorderd is inmiddels. Verder hebben we natuurlijk rond de klok van half vier uh, standaard de evenementenagenda. Rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Uh, we hebben natuurlijk nog wat meer lokale nieuwtjes. Wellicht over het VVV, want die heeft een nieuwe website. De Bar Battle uh, is weer uh, bezig En uh, volgende week wordt daar alweer, uh, is daar weer nieuws over. Uh, ja, en uh, voor de rest, uh, de laatste uur hebben we natuurlijk nog veel voetbalnieuws. Formule 1 nieuws en golfnieuws. En natuurlijk veel muziek, hè? Nou, reden genoeg dacht ik zo om te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En foreigners hier ook met your Cold as Ice. You're as cold as ice. You're willing to say. Hé, hey, wat leuk zeg! Deze plaats slaat aan bij het volgende onderwerp. Puur niet te, toeval! Niet Puur te geloven! <laughs> you're the foreigner and uh, you're cold as ice. En aangeschoven is uh, Leo. Leo, hartelijk welkom op deze zaterdagmiddag. Ja, goedemiddag. Gaan we luisteren? Leo, mooie jas heb je bij je. Daar staat op... Uh, IJsmeester. IJsmeester, ja. IJsmeester hè, gewoon. Er dus geen andere dingen Roy uh, Haldeman. Nee, nee, nee. Gewoon IJsmeester. ijsmeester. <laughs> en wat staat er nog meer op? IJsworld. IJsworld. En die de... heeft wat uh, met de ijsbaan te maken. Ja, dat is de, de leverancier van, uh, van de, de ijsbaan die volgende week uh, in het dorp uh, gelegd wordt, Bratensplein. Uh, ja. Met een heel mooi systeem. En uh, die maken het mogelijk om een echte ijsbaan in het dorp te hebben. Geweldig. Geweldig initiatief. Uniek. Helemaal goed. Uh, maar ik zag van de week een, een tekening voorbij komen waar ja. alles al uh, op... Uh, vastgelegd ja, is ja, en ja, alles is, alles is vastgelegd. En, uh, maar goed, je, je kent dat waar nou de, de oliebollenkraam staat, ja. daar komt dan de ijsbaan. Dus ja, ja, de oliebollenkraam die schuift wat op? Ja, die schuift richting de HEMA. oké okay. En uh, we weten allemaal dat daar zo'n fietsenrek staat. Dat blijft staan. Alle banken gaan weg. Ik hoop dat het gaat lukken, want de, de vorst zal al aardig in de rond zitten, maar ja. we zullen een beetje moeten hakken, denk ik. <laughs> en dan, dan hebben we alle andere obstakels die gaan dan weg. Dan hebben we een groot plein over en dan komt daar een, een ijsbaan van 15 bij 15 meter haast. Zo, je, dat is geen kleintje. Dat is geen kleintje, nee zeker niet. Een paar jaar geleden hadden we zo'n kleintje op het Gasthuisplein, ja, maar ja, ja, daar ja, kan, die ja. kan er wel vier keer in dan. Ja, dat is, denk ik wel. Ja, Geweldig. Ja, ja. En dan uh, komt daar, daar twee uh, mooie pagodententen tegenaan. Eentje voor de spulletjes, eentje om de schaats onder te binden en de mensen te begeleiden. En dan hebben we nog een mooie, er komt er nog een mooie hout, een houten schuur tegenaan te staan, een, een kot en ja. maar op, Een blokhut. blokhut. En uh, daar gaan we koekensopje in uh, verkopen. Kijk, dat hoort, hè? Kijk, dat hoort. En dat hoort. En dan komt Harry, uh, Harry Vaas met zijn, uh, met zijn mooie oliebollenkraam. Die wordt daar mooi in geïntegreerd in dat hele verhaal. Mooie lichtjes eromheen, ja. muziek van de CFM erbij, Kijk. Ja, dan is het hele plaatjes rond en dan, ja, dan ja. hebben we een hele mooie ijsbaan. Ja oké, okay, maar het is natuurlijk niet uh, een, een idee wat de uh, afgelopen week is zo van, nou jongens we gaan een ijsbaan, nee, nee, nee. daar gaat een nee, heel Gert, traject aan vooraf. Gert Verkuik, voorzitter OVZ, die is, die is daar al maanden mee bezig. Ja. heeft... Uh, ja. Iedereen er warm voor gemaakt, voor een koude ijsbaan. <laughs> Toch knap. Ja. ja. Nou, dat heeft hij heel goed gedaan. En uh, ik ben daar de laatste, de laatste weken bij gekomen om, uh, om het technische gedeelte verder af te ronden en in te vullen. En afspraken te maken. En... Lig je een beetje op schema? Ja, liggen helemaal op schema. Maar ja, afgezien van het, van het weer en, uh, ja. en de zorg die ik even over de vorst in de grond heb, voor de banken. Maar ja. liggen we wel op schema. We gaan... Uh, Woensdag uh, wordt de basisvloer gelegd, dat is een hele houten vloer, die wordt helemaal waterpas neergelegd. En dan donderdag komt de IJsworld en die gaat daar uh, een uh, mooie waterbak maken met allemaal slangen erin. Ja, ik heb een gegeven moment dat je, dat je zelf op cursus bent geweest. Ja, ja we zijn een dag, uh, <laughs> dag naar de fabriek geweest daar uh, in het zuiden van het land. Okay. En uh, daar hebben we een uh, uitleg gekregen hoe dat werkt, hoe ze dat opbouwen, hoe je daarmee om moet gaan. Ook ja, onderhoud gedurende. Ja, ja, de... want, ja dat vergt nogal nodig onderhoud. Doen, want ja. als die baan eenmaal ligt, dan, ja, dan zijn er van IJsworld geen mensen meer. En dan moet het zelf doen. Ja. Dat betekent dus uh, op, ja, op temperatuur houden? Temperatuur of... houden, water, de uh, baan glad houden, onderhouden, uh, scheuren herstellen. De Samboni ook gewoon uh, mee uh, op het mm -hmm. ijs? De Samboni? Ja, die uh, hadden we in is nog. Oh, wacht al even. Zit. Sorry. Ja, nee, ja, die een is wel groot, hè? Ja, ja. <laughs> dat gaat niet lukken, denk ik. Nee, nee we doen het met de hand allemaal. Gewoon uh, sneeuw schuiven. Het, het systeem is, is, is wel heel erg moeilijk, hoor. Ik bedoel, maar door die baan weer, als iets heel erg bobbelig is geworden, uh, kun je ja. dus eigenlijk gewoon de machine uitzetten. Dan gaat hij een beetje smelten. Komt er een laag water overheen. Ga je daarna weer vriezen. Ja. En dan heb je weer een gladde baan. Even, even voor een leek. Als ik, ik denk dan aan een soort vloerverwarming. Maar dan zo'n ja, zo, andersom. Maar dan andersom. Ja. <laughs> maar dan, ja. maar dan we anders. doen het andersom soms. Door een bier ook. Vloerverkoeling. <laughs> Oké. Okay. Hey Leo, even een vraag. Zo'n zo project waar jullie mee bezig zijn. Dat kost natuurlijk enorm veel geld. Waar komt dat vandaan? Nou, er zijn ontzettend veel sponsors. Ondernemers in Zandvoort. Die, die daarin meewerken. De gemeente. En uh, iedereen heeft zo zijn steentje bijgedragen om, uh, om de begroting rond te krijgen. Ja, zonder... vraag, vraag natuurlijk ook wat, wat entreegeld. Ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, wat is uh, de entreeprijs? De entreeprijs is uh, 5 euro. Daar heb je, dat is inclusief schaatsen. Uh, dan mag je zo'n uur, anderhalf uur lekker oh. vertoeven op de baan. Daar ook. Iets langer, oké. Okay. Iets korter, oké. Okay. En uh, ja, dat gaan we dan 23 dagen lang doen. En uh, voor 3,5 euro, als je zelf schaatsen hebt. Ja, maar mag dan, je niet dan, met Noorden op? Dat was mijn volgende vraag. Klapschaatsen zijn ja, ja, ook niet voor. toegestaan. Oh, niets. <laughs> je, uh, zeker kinderen die moeten allemaal handschoenen aan. Het liefst wollen muts op. En we zijn nog zorgen dat we nog wat helmpjes aanwezig zijn. In ieder geval. En, en toezicht, is, uiteraard. Hè? Er is toezicht. Ja, ja. Nou, er is toezicht van onder andere ijzermeesters geregeld. Er zijn geregeld uh, drie mensen van onszelf, van de organisatie. We hebben een hele schade vrijwilligers. Maar Vandag er kunnen er nog wel man. een paar bij, hè, toch? Altijd welkom. Iedereen kan zich melden via www. Dan nou, komt hij, jongens. Komt hij? op: Zandvoort.nl. <laughs> nog een keer. www. <laughs> <laughs> ja. Punt. Winterwonderland Zandvoort. Yes. <laughs> Daar vind je het wel. <laughs> Winterwonderlandzandvoort.nl En luister, eens, ga naar die site, want er staan schitterende foto's op. Ook. Ja, van, van, van voorbeelden van andere ja. dingen. We hebben nog geen eigen foto's, uiteraard. Nee, maar dat, is dat gaat niet lukken. Nog een week en dan uh, hoop ik die ook te hebben. <coughs> Oké. Okay. Uh, nou, dus de koek is is geregeld. Kijk. De muziek is geregeld. Nou, nou dan moet alleen de gezelligheid moet van de mensen ja, zelf komen. Ja, kom, zou ik zeggen. Kom. En hoe ja. is de promotie voor de ijsbaan? Bijvoorbeeld ook buiten voor. Doe je daar nog wat aan promotie voor? Ja, er is via de VVV. Lana, uh, die heeft daar nodige advertenties en wat uh, persberichten uitgedaan. Ze dus hopen dat het in de kranten rond, uh, rond ons dorp bekend is. Uh, in wat advertenties. Dus... Uh, en de, van die borden langs de weg bijvoorbeeld in, in Haarlem-omgeving? Nee, ja, ik denk niet dat dat gebeurt. Op kleine schaal. Op kleine schaal? Kleine oh. schaal. Maar, maar iedereen nou, ja, is gewoon We zijn beperkt wel. en uh, ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Ja, maar dat, maar dat uh, goed. Oké, okay. globaal hoeveel vrijwilligers heb je, lopen er nou... We hebben, we hebben bij elkaar, denk ik, dat we zo tegen de 40 à 50 vrijwilligers zitten om het hele verhaaltje rond te krijgen. We hebben zes ijsmeesters die... Uh, die dat in de shift doen. We hebben een stuk of veertig vrijwilligers, dames en heren, die de verhuur van de schaatsen doen. Die de verkoop van de kaartjes doen. Uh, nou, opbouw, afbouw. Nou, grandioos. En je ligt op schema. Nog, ja, ik geen, schreef... onver, nog geen onvoorziene tegenslagen. Niet Vregen echt. Niet Niet echt. Dat, altijd wel, maar er ja. zijn hobbels om overheen te komen. Ja. Dat maakt het spannend. Wanneer kunnen we voor het eerst de, de ijsbaan op, uh, Leo? Wij uh, verwachten dat we zaterdag uh, open kunnen. En dan hebben we zondag hebben we de grand opening. Dus uh, smiddags, uh, in samenwerking met de gemeente, is er een uh, openingsfeest. Ook dat is te vinden op de website. Tijdschema daarvan. Ja. En dan wordt het feestelijk geopend? De feestelijk geopend, de wethouder. Welke? Groot Gertonen. Ah, oké. Nou. En dat is en in dat... samenwerking met sportservice? Nee, iets van sport in Heemstede. Oké. Okay. Dan moet ik even... Be... Geef niet. Hebben we alles bij de poot gehad? Volgens mij wel. Toch? Ja. Zijn er al dingen die ik heb een hoofd verteld ten. in ieder geval. Ja, je hebt een hoofd verteld. <laughs> en en is geluisteraars... een geweldig evenement. Ging het u te snel? U kunt het maandagmorgen nog een keer terugluisteren. <laughs> of kijk op www.winterwonderlandzandvoort.nl <laughs> Goed. En als je nog eens vrijwilliger mee wilt doen, ja. geef je op. Oké. Okay. Dankjewel Leo voor uh, je Leo. komst naar de studio. Alsjeblieft. En succes met de verdere voorbereidingen nog. Dankjewel. En wij gaan zeker een kijkje nemen. Misschien nog een schaatshoofd Oh, oh <laughs> jee. Dat had ik moeten zeggen. Oh jee, oh jee. Kom je volgende, kom je volgende programma daar doen. Op het ijs. Goed idee. Gaan ja, we zijn plannen in die richting. <laughs>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 Nou, ik heb er echt zin in, in die ijsbaan uh, die eraan gaat komen op het Raadhuisplein. Vanaf 12 december officieel en vanaf 11 december kunnen we hem al proberen. Echt helemaal super. Ja, net zo enthousiast hè, die Leo. Dat dacht ik ook. Ik wilde niet meer te houden. Leo uh, Misbeek en uh, Gert van Kuik, uh, twee uh, grote hoofdrolspelers in dit uh, project. Ja. Uh, het is nog te vroeg voor de, voor de evenementen agenda, of, of zou ik die maar ja, even Ja, nee, nee, nee, nee, want we hebben ook uh, natuurlijk heel veel sneeuw buiten hè. Ja? Ja, goed. en dat moeten we sneeuw vrijmaken met z'n allen. Dus gewoon pak, pak wat struizout uit de bakken die daarvoor staan. Ja. En zorg dat stoepen en trappen dat het allemaal sneeuwvrij is. De gemeente kan het niet alleen aan. Nee. Er staat het op dat artikel dat je daar in je hand Ja, ja, ja. En als je nou meer informatie daarover wilt hebben... We praten over www.winterwonderlandzandvoort.nl... Dat het een lang adres is, maar daar komt hij aan. Voor meer informatie omtrent inderdaad Veilig de Winter door... kunt u vinden op www.zandvoort.nl... slash lokets... slash wonen en bouwen... slash gladbestrijding. Kan je ook gewoon de gemeente bellen? <laughs> ja, dat kan ook. <laughs> Tjonge, dus, maar dan vind je het programma van uh, 2010 en uh, 2011. Oké, okay, dus het is de bedoeling dat wij gewoon uh, dat, uh, die groene bakken openen... en daar dat uh, strooisout uit te halen. Kan je er gewoon uitpakken en, uh, en lekker gaan strooien. Oké. Okay. En Maurice Mulder die heeft de stoep uh, hier voor de studio schoon. Oh nee, nog niet. Maurice. is niet meer verplicht, hè? Jawel. Nee, hoor. Jawel. Nee. Werk aan de winkel. Kom op. op, op, nee. op, op. is niet meer verplicht. Nou. Nee. Maar ja, als het ja, niet verplicht, kwijt... verplicht is... Wil niet zeggen dat je het niet moet doen, natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar dat ja. Oké. Okay. Goed, luisteraars. Maak, ja, veeg je straatje schoon, hè? Dat dacht ik ook. Dat, dat is het motto. Zullen we één plaatje doen en dan de ja. evenementagenda? Heel, helemaal goed. Nou, okie, komt-ie aan. Earth, Winterfire en Let's Groove Tonight. van de vloer. Ja, kijk maar uit. Hè. Als je dat buiten doet, dat je dat niet meteen op de pek gaat. Gewoon. Dat is uh, sneeuw natuurlijk wat er vandaag ligt. Je de Earth, Winter Fire en Let's Groove tonight. Zier FM. Voor Zandvoort en de regio. Het is 7,5 een half hier, hoogtijd voor de evenementenagenda met collega Albert Heijn Vos. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, je weet het, het gaat je kosten. hè? Okay. Goed, luisteraars. Nou ja, dit weekend staat we natuurlijk compleet in het teken van uh, de Sinterklaas nog. Hè. Vanavond zullen de de nodige uh, pakjes worden uitgepakt en morgenavond en wellicht gisteravond ook al. Dus het is uh, dit weekend uh, rustig uh, in het dorp. Maar in ieder geval, Sinterklaas heeft het hartstikke druk met het uitventen van alle cadeautjes. Dus dan gaan wij door naar 11 december. Want dan is er namelijk een kerstmarkt in Pluspunt. En dat duurt van half 11 tot half 3. En natuurlijk, zoals net al vermeld, op de 12e de opening van de ijsbaan. En de officiële opening van de ijsbaan op het Raadhuisplein. En dat begint om 2 uur. Diezelfde dag is er een, ook de 12 is er een rommelmarkt in de Krocht van 10 tot 4 uur. Geheel in kerstsfeer. Dus wilt u nog wat leuks inhalen, in huis halen voor de kerst, kunt u uiteraard op die rommelmarkt terecht. Op de 18e staat een sprookjeswandeling uh, gepland vanaf het Raadhuisplein en Kerkplein. En de negentiende is natuurlijk weer een schitterend kerkconcert in de protestantse kerk. En de negentiende, jazzliefhebbers onder u, even aandacht, pen en papier bij de hand. Jazz in Zandvoort, met als gast zanger Ronald Douglas. De krocht, aanvang half drie. Tot zover de evenementenagenda. Zandvoort de helemaal in de kerstsferen. En zo zien we het natuurlijk graag. Ja, na Sinterklaas, he. dus na morgen. Ja, na, ja, na, na morgen, morgen mag van. het allemaal. En wij hebben nog wat lekkere platen voor je in bed op deze sneeuwachtige zaterdagmiddag. Waaronder deze. Promise me everything, everything. I know we have a chemistry, this combination's heavenly.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 In de winterse koud maar het aller allerliefste wil ik jou. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas vrede overal. En een, man die door... een mooie boodschap, hè? Dit. Ja. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Henk Temming was dat. Prachtig nummer. Dacht ik ook. Heb jij hem uitgekozen? Ja, ik moest nou, dan is het echt ik, een prachtig ik moest nummer. Ik ga wel even zoeken, maar goed, <laughs> daar maar dan heb je wel he? wat, Daar heb je wel wat, ja. Uh, luisteraars. Toneelvereniging Wim Hildering zal op vrijdag 10 en zaterdag 11 december aanstaande in de krocht. de klucht een bomvol hotel brengen. Het is een dwaas blijspel in drie bedrijven. Geschreven door Ank van Rutten. Op beide avonden begint de voorstelling om kwart over acht en de zaal gaat om half acht open. De voorverkoop voor beide voorstellingen is gisteren gestart en u kunt de kaarten halen bij de Bruna Balkende aan de Grote Krocht. En de entreekaarten kosten 7,50 euro per stuk. Mochten er na de voorverkoop nog plaatsen over zijn, dan is er ook nog kans dat u direct aan de zaal deze kaarten kunt bemachtigen. Dus 10 en 11 december, toneelvereniging Wim Hildering met een bomvol hotel. Gaat dat zien, gaat dat zien. En bij een bomvol hotel denk ik meteen weer aan iets wat een aantal jaren geleden gebeurde met Oud en Nieuw. Vertel. Maurice, weet je toch, bomvol hotel? Bomvol hotel. Dus bij Hotel Hooglands. Ik zit even te denken hoor, zo'n Hotel Hooglands. Nee, nee, nee, nee, jij begrijpt hem niet. Nee, nee ik okay. heb hem even niet. Of uh, was jij er niet bij? Toen was jij nog een kleine, kleine Maurice natuurlijk, waarschijnlijk. Ik ben nog steeds een kleine Maurice. Ik ben nog steeds maar... een kleine Maurice. <laughs> nee, ik weet het even niet meer. Nee, ik zeg hem ook niet op de radio, want dan heb ik meteen weer uh, ruzie. <laughs> goed, maakt niet uit, even intern van uh, dit is goed. Gaan. <laughs> Hé, hey, jammer nou weer dit. Oh, Dat is een, beetje, een beetje jammer. Val we weer een beetje tegen. Even je graf verpist, hè? Ja, nou dankjewel. Freddy Jackson is hier. En me en Mrs. Jones... But it's much too strong to so let it go now We meet every day at the same cafe 6.30 and I know she'll be there Oh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 Brighter than Zo'n Jackson blokje op de zaterdagmiddag. Als hij Freddie Freddy Jackson en Mia en Mrs Jones, gevolgd door Michael Jackson. Oké. Okay. heel de wel. Maar geen familie van elkaar toch? Nee, volgens mij niet. Geen nee, nee, nee. Oké. Luister wat ze berichten. Ja, het is tijd voor de bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort en wel spelweek 49. En die duurt van 2 tot en met 8 december. Allereerst De Verschrikkelijke Ikke. is een Nederlands gesproken film. Het is een animatiefilm over een aandoenlijke superschurk... die zijn handen vol krijgt aan een drietal eigenwijze weesmeisjes. En u kunt daar morgen heen om kwart voor één en woensdag om twee uur. En dit weekend, de ene en laatste voorstelling is nu zojuist begonnen... Uh, Sinterklaas en het pakjesmysterie. En het is een Nederlands gesproken film. In deze derde bioscoopfilm over Sinterklaas draait het om de noodlanding van de Sinterklaas pakjes Boeing En die kunt u morgenmiddag nog zien om half drie. En dan, ja, natuurlijk de klassieker. Of oh ja, de klassieker is hier inmiddels al. Harry Potter and the Deadly Hallows Part 1. Dus dan, dan zou ik zeggen, er komt nog een part 2, hè? En uh, misschien wel een deel 3, ja, een deel 4. Maar weet. goed, het Twee een, delen maar. extra lange film. En het is de originele versie en is Nederlands ondertiteld. En in dit eerste deel van het laatste Harry Potter boek... ...moet Harry, Ron en Hermelien op zoek naar de gruzel... Nee, gruzel groezel elementen. Zo zo om ze te vernietigen. Wat een, uh, wat een nekkenbreker zeg. En die film kunt u zien op zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur en donderdag tot en met dinsdag om kwart voor 7. Dan draait natuurlijk De Eetclub, gelijknamige filming van Saskia Noord's spannende bestseller, waarin Karin verwikkeld raakt in de intriges van haar nieuwe vriendinnen. Dagelijks om half tien. En dinsdag is het weer zover. Dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. Dinsdagmiddag. En dan wordt vertoond The Red Shoes. Het is een romantisch drama van Michael Powell. Vrij na het sprookje van Andersen. Over een ballerina die tussen haar leermeester en verloofde in komt te staan. Dinsdagmiddag half twee. Voor aanvang lekker kopje koffie. En in de pauze ook lekker een kopje koffie of kopje thee. Geweldige aanrader en geweldig initiatief dat Cinema Nostalgie. En in de filmclub Simon van Koolum... Le Refuge. Wanneer geliefden Louis en Moes heroïne spuiten komt Louis te overlijden. Moes blijft alleen achter en ontdekt dat ze zwanger is. Woensdagavond half acht. Wilt dit programma nog even rustig nalezen? Kijk dan ook op www.circuszandvoort.nl Oké, okay, genoeg te zien dus in de enige bioscoop hier in Zandvoort. En gewoon, gewoon gezellig daarheen gaan. Gewoon lekker filmpje pakken. Tot zover ook weer uh, uur twee uh, van dit programma. Ja, de tijd vliegt weer voorbij. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek. En informatie voor Zandvoort en de regio. Als laatste plaat voor het uh, nieuws. En uh, weer van uh, vier uur. <laughs> gaan, we, gaan we de verzoekplaat draaien voor de boys. Zo zou het zo maar zeggen. Lange Frans en Te Lau. En zing voor me.